4 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Het kabinet gaat de afschaffing van de dividendbelasting heroverwegen. Premier Rutte heeft dat bekendgemaakt na de ministerraad. Het nieuws volgt op de bekendmaking van Unilever vanochtend dat de verhuizing van het hoofdkantoor van Londen naar Rotterdam wordt afgeblazen. Rutte noemde dat besluit van Unilever teleurstellend. De premier verdedigde de afschaffing steeds door te zeggen dat de maatregel een rol zou spelen voor bedrijven die zich in Nederland willen vestigen of hier willen blijven. De Tweede Kamer stelt een werkbezoek aan Rusland uit... na de onthullingen van gisteren over een vereidelde Russische hekaanval. De buitenlandwoordvoerders vinden het geen goed moment om nu naar dat land te gaan. Kamerleden wilden op 22 oktober voor vijf dagen naar Rusland gaan... waar ze onder meer zouden praten over de ramp met de MH17. Maar na het nieuws dat er vier Russische hackers door Nederland zijn betrapt... vindt een Kamermeerderheid dat de reis moet worden uitgesteld. Frankrijk heeft een eerbetoon gebracht aan de overleden chansonnier Charles Navour. President Macron noemde Asnavour bij de ceremonie in Parijs een van de gezichten van Frankrijk. Het Franse publiek was massaal op de ceremonie afgekomen. Asnavour's kist was bedekt met een Franse vlag. Daarachter lag een krans in de kleuren van de vlag van Armenië, het land waar zijn ouders vandaan kwamen. Ook de Armeense president was bij de ceremonie aanwezig. Als naar voer wordt morgen in besloten kring begraven in het familiegraf ten zuidwesten van Parijs. De Floriade van 2022 in Almere gaat de gemeente ruim 7,5 miljoen euro extra kosten. Als de wereldtuinbouwtentoonstelling afgelopen is, wordt op het terrein een woonwijk gebouwd met 660 woningen. Maar de verkoop van de grond aan een projectontwikkelaar levert miljoenen euro minder op dan gedacht. En de gemeente moet het verschil bijpassen. Eerder moest de gemeente al 4,5 miljoen euro bijleggen. Het weer... Het is droog met veel zon en temperaturen van zo'n 21 graden. Morgen is het nog iets warmer. In de loop van de dag neemt wel de kans op buien toe. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In Noord-Holland staan files op de A2 Amsterdam richting Utrecht... verbreukelen 6 minuten vertraging. Op de A4 daarna de richting Amsterdam is de weg weer vrij bij Schiphol. Daar was een aanhanger gekanteld. De file is ook bijna opgelost... Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen Hoofddorp en Roelevarensveen, 10 minuten vertraging. Verderop richting Den Haag, tussen Burgerveen en Zoeterwouderdorp, 10 minuten. Op de N201 Hilversum richting Hoofddorp... tussen Meidrecht en Uithoorn, 10 minuten. De N247 Amsterdam richting Horen. Voor Broek in Waterland, 8 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 It sounds like My lucky strike My lucky strike Your body rocking Kick me up all night One in a million My lucky strike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 Everything, Everything. Op internet: www.zfmzanvoort.nl I'll work you like a slave More precious than life itself What's the color tempting thing?